Shabbat shalom, welkom. Israel, Jaweh, Elohenu, Jaweh, Ega. Waarom schemke wat, Malgoet, O, Leolam, Faet. Hoor, Israel, Jaweh is onze God, Jaweh is één, gezedert zij de naam van Zijn Koninklijke Majesteit voor eeuwig. Amen. Yahweh je God heb je lief, met je hele hart, met je hele ziel en met je hele kracht. Ik ben Yahweh je God, er is voor jou geen andere God voor mijn aangezicht. Je maakt geen gegoten of beeld, je buigt daar niet voor. Je draagt de naam van Yahweh je God niet voor de schijn. Je viert de Sabbatdag, je eert jouw vader en jouw moeder, je moert niet, je pleegt geen overspel. Je steelt niet, je spreekt geen leugens, je begeert niet wat van je naaste is.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 Jullie aanvoerders, jullie stamhoofden, jullie oudsten, alle mannen van Israël, alle kinderen, vrouwen en vreemdelingen die zich in jouw leger kan verbinden, om te treden tot het verbod met de eeuwige jouw God, die jou vandaag tot een volk zal maken, waarbij hij jouw God is, zoals hij beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. Niet alleen met jullie die hier staan, sluit ik het verbod, maar ook met hen die niet meer of nog niet bij jullie zijn. Jullie weten hoe wij in Egypte verbleven en hoe wij langs de volkeren zijn getrokken. Jullie hebben een afgodsbeelder van hout en van steen en van zilver en goud gezien. er bij jullie geen man of vrouw, familie of stam van moeie gedachten zich van de eeuwige afkeren om die goden van die volkeren te gaan dienen. Als hij de woorden van de vervloeking heeft gehoord en tot zichzelf influistert, het zal mij wel goed gaan, want het is mij altijd goed gegaan. Dan zal de eeuwige hem geen vergiffenis schenken, maar zijn woede zal tegen diegene hoog opleiden. Dan zullen de vervloekingen die in deze torade staan geschreven over hem heen komen. De eeuwige zal zijn naam wegvragen. Jullie kinderen die na jullie komen, zullen het land zien, na de slagen waarmee de eeuwige dit land heeft getroffen. En zij zullen zeggen: Heel het land is zwavel, en zout en verbrand. Er kan hier niks gezeid worden en er kan hier niks groeien. Het lijkt tot de verwoesting van Sodom en Gomorra. De volkeren zullen afvragen: waarom heeft de eeuw zo met het land gedaan? Er zal dan gezegd worden: omdat zij het wederzijdse verbond tussen de eeuwge en hun ouders hebben verlaten. Omdat zij afgoden gingen uit Dina en zich daarvoor neerblikken. Daarom leidden de moeder van de eeuwge tegen hen op en kwamen al de vervloekingen die in de Torah beschreven staan, over hen in. Als jij je dan de zegen herinnert en het vloek hebt gezien en jij wilt terugkeren tot de eeuwige, jouw God, dan zal ook de eeuwige zich weer over je ontwerpen. Dan zal de eeuwige je weer verzamelen in het land dat jouw voorouders in bezit hadden. De eeuwige zal jou dan weer in ook bloed zegenen, bij al het werk van jouw handen, met jouw kinderen, met de vrucht van jouw beesttafel en van jouw land. Want de eeuwige zal verheugd zijn. Dat jij bij hem bent teruggekeerd om je te houden aan de Torah. Om je te houden aan de geboden in de Torah is niet iets wonderbaarlijks dat ver van je verwijderd is. Iets in de hemel is, zodat jij zegt: Wie gaat het voor ons naar de hemel en houdt het voor ons? Laat het ons zien, zodat wij het nakomen. De Torah is niet aan de overkant van de zee, zodat jij zegt: Wie gaat er voor ons naar de overkant van de zee en houdt het voor ons? Laat het ons horen, zodat wij het kunnen uitvoeren. Nee, de Torah is binnen jouw bereik om met je mond te kunnen beleiden en met jouw hart uit te voeren. Zie, vandaag geef ik jou de keuze, het leven en het goede of de dood en de ongeluk. De hemel en de aarde zijn mijn getuigen dat dus ik voor jou vandaag leven en dood voorgelegd de zegen en de geluk. Kies voor het leven opdat jij leeft, jij en jouw kinderen door van de eeuwigheid jouw God te houden. Door gehoord te geven aan zijn oproep. Want hij is jouw leven zoals hij de eeuwige had beloofd in jouw voorouders. Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben zeer vrolijk in Yahweh. Mijn ziel verheugt zich voor mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het hel. De mantel van gerechtigheid heeft in mij omgedaan. Zoals een bruidegom zich bekleed met triestelijk triesterlijk hoofdsieraad. En een bruid zich voort met haar sieraad. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt.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 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van Jawee en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatenen en tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. Want Jawee belandt naar u en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijkt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de hele dag en heel de hele dag niet. U die het volk aan Jahwe doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Jahwe heeft gezworen, met zijn rechterhand en met zijn sterke arm: nooit zal ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden. En nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt. Maar wie het inzamen zullen het eten en Yahweh prijzen. En wie hem oogsten, zullen hem drinken in de voorhoven van mijn eiland. Ga door, ga door, de poort door. Bereid We de weg voor het volk. Verhoog, verhoog de gebaande weg. Suiker hem van stenen. Steek een banier omhoog boven het volk. Zie, Yahweh heeft het doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw hel komt. Zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zij zullen hem noemen het heilige volk, de beloofdste van Yahweh. En u zult genoemd worden, gezochte, stad die niet verlaten is. Wie is deze die uit Edom komt in helrode kleding uit Bosra, die luisterrijk is in zijn gewaad. Die voortrekt in zijn grote kracht. Ik ben het. Die spreekt in gerechtigheid. Die machtig ben om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad? En is uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden. Er was niemand uit de wolken met mij. Ik heb hem vertreden in mijn toren. En vertrapt in mijn grimmigheid. Mijn bloed is op mijn kleding gespat. Heel mijn gewaad heb ik besmet. Want de dag van braak was in mijn hart. Het jaar van mijn verlossen was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand hield. Ik ontzette mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom is mijn arm, mijn helverschap en mijn grimmigheid die ik mij ondersteund. Ik heb de volken vertrapt in mijn toorn, Ik heb een dronken gemaakt in mijn grimmigheid. Ik heb mijn bloed ter aarde doen neerdaald. Ik zal de goede tierenheid van jaweh in herinnering doen. De loffelijke daden van jaweh na alles wat jaweh voor ons heeft gedaan. De grote goedheid voor het huis van Israël die hij hun bewezen heeft na zijn barmhartigheid En na de veelheid van zijn goede tierenheid. Want hij zei: Zij zijn immers mijn volk, kinderen die niet zullen liegen. Zo werd hij hun tot een heiland. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hem verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Hij hield hem op en droeg hem alle dagen van welheer. De oprechte wens van mijn hart, en mij op de gebed tot God, voor de Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij eigen van God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is de Messias, tot gerechtigheid van ieder die gelooft. Moos schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echt die uit het geloof is, spreekt al dus, zegt niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen, dat is de Messias naar beneden brengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen, dat is de Messias uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer en de beleidt, en met uw hart gelooft dat God met de doodheids opgrond, dus zult u zult zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond blijft men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen jood en Griek. Want één en dezelfde heren van allen, en hij is rijk van alle die hem aanroepen. Yeshua dan antwoordde en zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u? De zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Want de vader heeft de zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de zoon gegeven. Opdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren.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 En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat hij de zoon des mensen is. Verwondert u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn zijn stem zullen horen. En zij zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ter leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis. Ik kan van mezelf niets doen, zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil van de vader die mij gezonden heeft. Als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt en ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt, waar is. U hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigt. Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens, maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die mijn vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de vader mij gezonden heeft. En de vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en heeft ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen omdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan. Maar ik ken u, u bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader, maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt is een eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de vader, die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Nou, ik denk dat dit nog spring en springlevend is. Daar worden we er constant mee geconfronteerd. Dat de christenen werden niks weten van het oude testament en zeker niet van de Torah. En Yeshua zegt, moest luisteren, dan zal Mozes hun aanklagen. Want als ze Mozes niet geloven in wat Mozes opgeschreven heeft, dan kunnen ze zijn woorden ook niet geloven. We waren met die serie bezig. Over een onverdeeld koninkrijk. En uh, de eerste twee slides ga ik even heel snel erbij heen. Het uh, gaat over wat wij beleiden en wat wij geloven. Dat God de Vader schepper van alles is. Dat Yeshua de, de Messias is, onze Rabbi. Dat God de Vader zijn heilige geest geeft aan zijn volk. En dat zijn geest ons in de waarheid leidt. Dat het koninkrijk van God niet verdeeld is. Dus één God, één volk, één wet en één koning. Dat gaan we vandaag nog verder uitdiepen. We hebben Deel 1 hebben we gehad, hè, dat we dus... Dat er één God is en één volk. En vandaag gaan we kijken naar één wet en één koning. We gaan kijken naar één wet. Dat is niet wat geleerd wordt in de kerken. Van, daar hebben ze het heel duidelijk over. Er zijn twee wetten. Er is een wet voor de Joden en er is een wet voor de christenen. En die wet voor de christenen is heel simpel. Dat zijn maar vier geboden die in Handelingen 15 staan. Vier geboden. Ja, eigenlijk onderdelen van de wet die ze moeten houden. Ze mogen geen bloed eten, ze mogen uh, zich niet bezoedelen met onreinheid, en met ontucht. En ze mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is. En daar blijft het eigenlijk bij. Het verpante is dat dus het vers wat er nageschreven staat, waarom ze dat ingesteld hebben, die wordt nooit voorgelezen. En dat vers wat er na komt, daar staat, want in elke stad wordt de wet van Mozes op elke Sabbat voorgelezen en onderwezen. Met andere woorden, dit eerste vier, die gegeven zijn, is een opstapje. En het is nog steeds zo, als je dus ja, als je eigen bekeert tot het Joodse volk, dan komen ze met deze vier. En waarom? Dat is eigenlijk heel simpel. Net zoals dus alles gereinigd en geheiligd moest worden toen de tabernakel gereed gemaakt werd in de tempel. Zo moet ook ons lichaam, wat een tempel is van de heilige geest, rein gemaakt worden en geheiligd worden om Gods geest te kunnen ontvangen. Wij kunnen Gods geest niet ontvangen als wij zeg maar, niet gereinigd zijn en niet geheiligd zijn. Net zoals de tabernakel, God niet kon ontvangen, als niet alles aan zijn dienst was toegewijd. En dan begint het eigenlijk pas. Dan begint het langzaam in zijn voetsporen treden en gaan doen wat Yahweh gevraagd heeft om te doen. Nou, wat staat er in Exodus 12, vers 49? Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft. Ja, Dat te midden van u, dat is heel erg breed geworden. Hè? Ze zijn verstrooid geworden over heel de aarde. Nee, zeggen ze, dat gaat alleen maar over Israël. Dat staat er niet. Hè? Het staat niet van dit gaat alleen maar op in Israël dan had dat er heel erg duidelijk bij kunnen staan. God wist ook dat ze in Israël kwamen te wonen. Dus er was helemaal niets op tegen dat hij had gezegd van luisteren, deze wet geef ik, maar die geldt alleen maar binnen de grenzen van Israël. Nee, zegt hij, deze wet geldt voor mijn volk en voor de vreemdeling in wie midden jullie verblijven. Deuteronomium 5 vers 1, Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoor van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. Dus dat is ook echt bestuderen en gaan doen wat er geschreven staat. Deuteronomie 33 vers 10. Ze zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet. Ze zullen reukwerk voor uw neus leggen en een offer dat geheel verteerd wordt op uw altaar. Vervolgens, Jozua 8 vers 32, schreef hij daarop stenen een afschrift van de wet van Mozes. Dat deed Jozua... En dat was voorgeschreven dat hij dat moest doen. Moze had de wet gegeven, die had hij opgeschreven op twee stenen tafelen. Maar Jozua die doet dat ook en die maakt een afschrift van die wet op een aantal stenen die bij de overgang van de Jordaan opgesteld zouden worden. Ze hebben trouwens bij de doorgang die ze dus gemaakt hebben door de Rode Zee, daar hebben ze wel dus twee palen gevonden met daar dus de wet van Moze erop. Nehemia 9 vers 14, uw heilige Sabbat hebt u hun doen kennen, en geboden, verordeningen en een wet hebt u voor hen uitgevaardigd door de dienst van Mozes, uw dienaar. Er staat nergens dat er dus twee verschillende zijn. Dus dat er dus een wet zou zijn voor de Joden en dat er een wet zou zijn voor andere mensen. Dat staat er niet. Psalm 78 vers 5, want er heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Ik las zelfs dat op een gegeven moment dat Mozes, dat is dan een overlevering, dat Mozes toen hij dus de wet gekregen heeft, dat hij ze in 70 talen vertaald heeft, zodat hij dus voor alle volkeren over heel de aarde beschikbaar was. Ja, of dat waar is, weet ik niet. Het is een overlevering die uh, verteld wordt door de rabbijnen. Jozef 8, vers 32. Weer een herhaling, vervolgens geeft de daarin op die stenen een afschrift van de wet van Mozes. Matthäus 5 vers 17, dat is dus Yeshua de zoon van God. Die zegt, ik zeg alleen maar wat ik mijn vader heb horen zeggen. En ik doe alleen maar wat ik mijn vader heb zien doen. Die zegt dit, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. En let wel, als Yeshua het heeft over wet en Kijk het maar na, iedere keer als hij de wet aanhaalt, dan citeert hij of uit de Torah, of uit de profeten, of uit de psalmen. Met andere woorden, als hij het heeft over de wet, de onderwijzing, dan praat hij over de hele tenag. En niet alleen maar over de vijf boeken van Mozes, maar hij heeft het over de hele tenag, wat hij refereert naar de wet. Ik ben niet gekomen, zegt hij, om die af te schaffen, maar te vervullen. Oh zeggen ze, als het vervullen is, dan hoeven wij het toch niet meer te doen, want dan is het toch allemaal gedaan, dan is toch die wet weg. Is dat zo? Dus als ik de wet hou, zeg maar, als, ik, als er ergens op een weg staat, je mag maar 50 rijden, en ik hou me eigen aan de wet, dan is die 50 vervallen. Dan hoeven dus de mensen die achter mij komen, hoeven dan niet meer 50 te rijden, want dan heb ik de wet vervuld. Wat een rare reactie is dat. Het staat er ook niet eens in de grondtekst, het staat eigenlijk volmaken of aanscherpen. Dat is de, het woord wat vertaald is met vervullen. Het is ontzettend jammer, want hierdoor is er zo ontzettend veel verwarring gekomen. Als het gewoon gaan staan had, moest hij zeggen, ik kom om aan te scherpen, of ik kom om het vol te maken, aan te vullen, dan heb je een hele andere. Want ook weer hier de volgende verse laten zien, dat hij er een laag onder legt, Dat hij zegt, we moest luisteren, er staat... Je zult die doden, maar ik zeg, als je je broer uitscheldt, dan kom je al voor het gericht. Want voorwaar, ik zeg hier, doordat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jood of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. En ze negeren dit gewoon. Ze zeggen gewoon, van ja, maar dat geldt niet voor de Sabbat. Hij heeft het heel ergens anders over. En nogmaals, als hij het over de wet heeft, dan heeft hij het over de hele tenag. Dus er zal geen jood of titel van heel dit nacht Uitgewist worden, zegt hij, totdat alles geschiet is. En is alles geschiet? Nee, nog steeds is niet alles geschiet. Dat betekent dat dus de tenach nog in zijn volle glorie overeind staat. Hij zegt er zelfs nog iets bij. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, dat dus zo'n gebod afgeschaft is, die zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van Yeshua, die ik herhaal. Ik heb het verschillende keren gezegd en ik word erop aangevallen. Want ja, dan zeg ik dat de dominees en zo dat die dus de geringste plek... Ja, ik zeg het niet. Ik herhaal het alleen maar. Ik lees het gewoon voor uit het woord. Yeshua die zegt het: degene van wie ze zeggen dat ze hem volgen. En die zegt, moet luisteren, als je het geringste gebod afschaft. En let wel, de sabbat is niet het geringste gebod. Het is het eerste feest van de Almachtige. En die wordt afgeschaft. En vervangen door een dag waar ze dus de baal gedenken, de zonnegod. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hevel. Ook daar gaat het je om dan. Jij wil groot? Nee. Het gaat erom dat ik doe wat hij van mij vraagt. Dat is mijn verlangen. Dat ik dus loop in de voetsporen van Yeshua. Hij heeft het voorgedaan en wij moeten het navolgen. Daarom zijn wij navolgers. Handelingen 15, Jacobus stelt in... Net al even aangehaald aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom ben ik van oordeel dat men het hun die zich uit de heidenen tot God bekeren niet lastig moet maken. En dan zegt hij, je moet aan hen schrijven, zij moeten zich ophouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Deze vier wordt steeds aangehaald vanuit dit zijn de enige geboden die de christen moeten houden. Dat heeft Jacobus gezegd. Dat hebben de apostelen hebben dat overgenomen. En dat is dus geschreven aan alle gelovigen uit de heidenen. Oké. Okay. Vers 21 wordt nooit voorgelezen. Dat is ontzettend jammer. Want daarin krijgt heel dit stuk krijgt een hele andere context namelijk. Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stil mensen die hij prediken. Want hij wordt elke sabbat in de synagoge voorgelezen. De parasha. Wat wij ook elke week doen was toen al. De parasha wordt in Elke stad wordt hier dus uitgelegd, daar wordt voorgelezen, en de mensen die leefden daaruit. En daaraan kun je zien dat dus het onderwijs vanuit de Torah niet ongedaan gemaakt werd, nee. Je ziet dus dat de context van het hele verhaal is besluisterd. De Torah en de Tanach blijven gewoon overeind, die blijven gewoon iedereen gelden, maar al die rabbinale wetten, ja, die hoeven hun niet te houden. Dat geldt alleen maar voor ons. Waarvan Paulus zegt dat ze te zwaar zijn om te dragen. En let wel, Paulus zegt dat niet over de Torah. Dat zou verschrikkelijk zijn. Als hij dat zou zeggen, dan zou hij dus waard zijn om gestenigd te worden. En dat was niet zo. Hij zegt zelfs als hij gearresteerd wordt, ik heb niks gedaan. Ik heb niet gezondigd tegen de Joodse wetten, niet tegen de tempelwetten en ook niet tegen de wetten van de keizer. En de Joodse wetten, dan bedoelt hij dus de tenag mee. Romeinen 15 vers 18, want ik durf het niet aan iets te zeggen wat de Messias niet door mij teweeg gebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en in daad. Jacobus 2 vers 14, wat voor nut heeft het mijn broeders als iemand zegt dat hij geloofd heeft en hij heeft geen werken. Kan dat geloof hem zalig maken, zonder de werken dus? Nee, zegt Jacobus, dat kan helemaal niet. En welke werken moet je dan doen? Ja, die werken die dus voorgeschreven staan in de Torah en in de Tenach. Want daar gaat het over. Zo is ook het geloof als het geen werken heeft in zichzelf dood. Dus je kunt heel mooi, mooi praatjes houden over hoe groot je geloof wel niet is en wat je allemaal, allemaal kan. En wat je... Maar als je geen werken hebt, ja, dan kan iedereen zien eigenlijk van, joh, dat stelt helemaal niks voor, dat zijn alleen maar praatjes. Dat leeft niet bij jou. Als het leeft, dan heb je ook werk. Maar nu zal iemand zeggen, zegt Jacobus, u hebt geloof en ik heb werken. Dan kun je het toch mooi combineren, toch? Nee, zegt Jacobus, laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En dan zal ik uit mijn werken mijn geloof laten zien. Ik vind het prachtig dat hij dat mooi omdraait. En dat hij dus eigenlijk ja, de argumenten uit iemand zijn handen slaat. En zegt maar, luisteren, zo is het. Je moet uit jouw werken jouw geloof kunnen laten zien. En alleen, zeg maar, praten over jouw geloof... Ja, dat, dat zegt helemaal niets. Wat zal iemand eruit ophalen? Ja, je kunt mooi praten, maar je kunt niks laten zien. Dat werkt niet. U gelooft dat God één is, zegt hij, dat doet u goed aan. Dat geloven wij ook. Maar ook de demonen geloven dit, zegt hij, en zij zitten. Dus dat is niet voldoende. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? En dan gaat hij met bewijzen komen. Hij zegt hij, is Abraham onze vader? Niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde. En hij werd daar echt gerechtvaardigd. Dat zegt God ook. Nu weet ik dat je mij gehoorzaamt. Ik heb het gezien. Ik heb gezien dat je zover gaat dat je Isaac je zoon wilde doden. En omdat hij dat, zeg maar, dus dat mes pakte. en die beweging maakte dat hij dus Isaac wilde doden. wist God dat hij in zijn hart eigenlijk al zijn zoon gedood had. Ziet u wel, zegt de Jacobus, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Je kunt niet zonder werken je geloof volmaken. Alleen praten is niet voldoende. Je moet het ook met werken gepaard laten gaan. 1 Samuel 12 vers 12 Toen u zag dat Nahas, de koning van de Ammonieten, op u afkwam, zei u tegen mij, nee, maar een koning moet over ons regeren. Terwijl toch Yahweh, uw God, uw koning is. Ze hadden een koning. En dat is eigenlijk wat Samuel zegt. Jongens, luisteren, jullie hadden een koning. En dat was Yahweh. En je schuift hem aan de kant, want je wil hetzelfde zijn als alle andere volken om je heen, die ook allemaal een eigen koning hebben. Maar ja, die kenden Yahweh niet. En die wisten ook niet van het bestaan van Yahweh af. Jermier 10, Yahweh God is echter de waarheid. Hij is de levende God, een eeuwig koning voor zijn grote toorn beeft de aarde, de heidevolken kunnen zijn gramschap niet verdragen. Yahweh is niet zomaar koning, hij is voor eeuwig en altijd koning. En dat hebben ze zich niet echt goed gerealiseerd. Het was al bekend, want voordat ze in Kanaan kwamen, was het al via Mozes tot hun gezegd van, stuister, als jullie een koning willen, zorg dan dat het een van jouw broeders is, en dat het niet een buitenlander is, want die mag geen koning zijn over Israël. Jeremia 23, vers 5, zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat ik voor David en rechtvaardig spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Nou, daar kijken we naar uit, dat Yeshua dus terugkomt en dat hij vanuit Jeruzalem als koning zal gaan regeren. En dat is dus ook waar we naar uitkijken bij Perzuinendag. Micha 4, vers 7, ik zal wie man gaat stellen tot de overbuissel. En wie verdreven was tot een machtig volk en Yahweh zal over hen koning zijn op de berg Zion, van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, dat is natuurlijk zo'n ontzettend mooi vooruitzicht dat dat weer hersteld zal worden. Dus het tijdstip dat Israël heeft gezegd, moest luisteren, we schuiven Yahweh aan de kant als koning. Want wij willen een eigen koning. Dat wordt dus ongedaan gemaakt. Eerst zal Yeshua regeren en als alle macht toebehoort aan Yeshua... Dan zal Yeshua ook alles overdragen aan Yahweh. En dan zal Yahweh voor altijd koning zijn. Ja, dat is toch een geweldig vooruitzicht. Zagarie 9, vers 9. Veuge zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig en hij is een heiland. Arm en rijdt op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Nou, dat is dus waarheid geworden op het moment dat hij dus Jeruzalem binnenreed Op die ezel. Hebben ze niet gezien. Ja, er zijn er best wel veel die het wel gezien hebben en die het ook erkend hebben en die ook geroepen hebben van Hosanna, Hosanna. De koning komt, maar toch heel snel eigenlijk overgehaald om mee te doen, om te zeggen van nou wij willen dat hij dus gekruisigd wordt. Matthäus 27:37 vers 37 en zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem. En dat is ontzettend mooi eigenlijk, dat toen al vaststond, dit is Yeshua, de koning van de Joden. Dat werd ook gevraagd, hè. Van, bent u de koning van de Joden? En Yeshua die zegt, gij zegt het. Hij zegt dat verschillende keren, Yeshua. En ik heb een beetje het idee, dat hij de woorden zegt, die je ook door Moskowitz hoort zeggen. Als Moskowitz ergens van beschuldigd wordt, of als er wat gezegd wordt, heerlijk dan zegt hij, ik hoor het je zeggen, zegt hij dan. Ik vind dat een geweldig mooie, mooie teruggeven van iets wat gezegd wordt tegen je. Van ik hoor het je zeggen. Hij reageert er niet op. Hij zegt niet of het waar is of dat het niet waar is. Hij zegt alleen, ik hoor het je zeggen. En ik denk dat Yeshua, dat ook is, is een soort Joodse uitdrukking, om te bevestigen dat ze gehoord hebben wat er gezegd wordt, maar dat ze er verder eigenlijk niks mee gaan doen. En ik denk dat Yeshua dat ook deed. Toen hij dus gevraagd werd van bent u de koning van de joden? Zegt hij ja ik hoor het je zeggen. Gij zegt het. In Korinther 15 vers 24. Daar zegt Paulus daarna komt het einde wanneer hij Yeshua. het koningschap aan God en de vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft er niet gedaan. Dus wanneer alles is samengebald. In de persoon Yeshua. Dan geeft Yeshua alles over. Aan God en zijn vader. En dan treedt hij terug. Dan heeft hij gedaan alles wat hem was opgedragen door zijn vader. En dan kan hij ook alles overdragen aan zijn vader. Dan wordt zijn vader wordt alles in allen. Want hij moet koning zijn totdat hij, ja, weer alle vijanden onder Yeshua's voeten heeft gelegd. En dat is gewoon het einde van alle tegenspraak. Het einde van alle vijandelijkheden. Vanaf dat moment zal er vrede zijn. Dan wordt er niet meer geruzie, er worden geen oorlogen meer gemaakt. Maar dan is er een totale vrede. Een vrede die ons verstand te boven zal gaan. Een vrede die wij tot op heden niet kennen. En de laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Immers alle dingen heeft hij aan zijn voet onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. Nou, dat gaat dus over Yahweh. Yahweh heeft dus zeg maar alles aan Yeshua onderworpen. Maar het is duidelijk dat Yahweh niet onderworpen is aan Yeshua. Dat kan niet. Yahweh is de opdrachtgever. De opdrachtgever die staat daarboven. Dus hij geeft alles over aan Yeshua. En Yeshua die krijgt op een gegeven moment alle macht en geeft het weer terug als een opdrachtgever aan Yahweh. Enkel in de vers 28. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, omdat God alles in allen zal zijn. Maar dit is ook zo duidelijk, dat dus de zoon zelf geen God kan zijn, want hij onderwerpt zich aan God, omdat God alles in allen zal zijn. En anders zou hij toch nog, ja, dan moet hij zichzelf onderwerpen aan zichzelf of zo, hoe, hoe moet je dat zien, hoe moet je dat in vredesnaam proberen te begrijpen? openbaar in negatieve 6, ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte, en als een gedruis van vele water, en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want Yahweh, de Almachtige God, is koning geworden. Dat is het sluitstuk. Dat is eigenlijk de bekroning van alles, wat God gepland had, en alles wat God voorbereid had, wordt dan zeg maar uitgevoerd. Er komt eigenlijk tot een, ja... Op de grote vervulling. Nou, wat was nou de bedoeling? De gemeente voor Yeshua was apart. Er zat een muur tussen. Maar je had Joden en je had Heiden die tot geloof kwamen. Dat was niet iets nieuws. Er waren al veel vaker die Heidenen tot het Jodendom toegetreden. Maar er bleef een muur tussen staan. Die Heidenen mochten niet in de tempel komen. Je had het voorhoofd van de Heidenen. Daar mochten ze zich op geven, Maar verder ging het niet. Wat gebeurde er? Yeshua zegt, ik heb die scheidsmuur weggehaald. Maakte dat dat het één werd? Nee. Je kreeg allemaal aparte entiteiten, dus van de heidenen en van de joden, maar allemaal in hun eigen kringetje. Er werd niet gemengd. Alles bleef apart. Dat is tot op de huidige dag zo. Was dit de bedoeling van Yeshua? Nee. Dit was de bedoeling, dat er één gemeente zou zijn, waarin iedereen die tot geloof komt, of er nou Jood is of Griek of wat ook, zich thuis zou voelen. Dat was de bedoeling. Yeshua maakte één gemeente, één volk. Het is niet begrepen. De joden hoeven dus geen christen te worden. Nee, de heidenen zouden zich moeten aansluiten bij de joodse gelovigen. Dat is de volgorde die Paulus leert. Wij worden geënt in de olijfboom. Marcus 3, vers 24 zegt Yeshua zelf, en als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is dan kan dat koninkrijk niet stand houden. Er kunnen geen twee wetten zijn. Omdat, als zijn er twee van twee volken, dan is dat geen één koninkrijk. Dat bestaat gewoon niet. Dus geen één koninkrijk met twee volken en twee wetten. Nee, er is er één. Nee, wat dan zou betekenen, één voor de joden met 613 geboden, één voor de christenen, amper vier geboden. Ja, ze zeggen dat ze tien geboden houden, min één dus. Er komen dus twee vers 10 Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Dus als je op één punt struikelt, ja, dan heeft het al eigenlijk geen zin meer. Ik las pas alleen, las ik een stukje van iemand die schrijft. Waarom zou ik in vredesnaam naar de kerk gaan? Als ik weet dat die mensen die daar in de kerk zitten, niet de wet houden. Want ze houden de zondag in plaats van de sabbat. Ze lezen het voor, gedenkt de sabbat, maar ze doen het niet. Hij zegt, welk risico loop ik en mijn gezin als ik daar in de kerk kom? Welke wetten houden ze nog meer niet dan? Waar moet ik bang voor zijn? Hij zegt, ik ga het niet eens uitproberen. Ik neem gewoon het risico niet. Want als ze op één punt struikelen, dan struiken ze aan alle geboden, zegt Jacobus. Ik vond het wel een mooie uitleg. Ik vind het ontzettend belangrijk dat Yeshua dit gezegd heeft. De koninkrijk wat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Wij weten dat het koninkrijk van God... Het Koninkrijk der Hemelen is een eeuwig Koninkrijk. Dat gaat niet verloren. Dat betekent dat de gemeente één Koninkrijk is, één Volk is, één Wet heeft en één Koning heeft. Halleluja. Amen. Verheft uw harten tot God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op hem mag leggen. Je waarecha, je me recha. Ja er, Shalom.